in KPN niet verder zou uitbreiden, het doel van Amerika Mobiel is te verwerven. In een persbericht schrijft het concern dat het een grotere operationele samenwerking en coördinatie nastreeft. Alle mogelijke gebieden waarop kan worden samengewerkt moeten worden bekeken. De Verenigde Staten hebben al het niet noodzakelijke personeel van het consulaat in Lahore in Pakistan geëvacueerd. Er is specifieke informatie over een dreiging tegen het consulaat. Alleen medewerkers die echt niet weg kunnen blijven in Lahore. Anonieme bronnen melden aan het persbureau EP dat de ontruiming in Lahore niets te maken heeft met de sluiting van Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Activisten voor homorechten hebben bij de Russische VN-ambassadeur een petitie ingediend die Rusland oproept om anti-homo-wetten af te schaffen. De petitie is door 340.000 mensen getekend. De ambassadeur zei dat Rusland alleen wetten heeft die het verspreiden van homopropaganda onder minderjarigen verbieden. De wet geldt ook voor bezoekers en deelnemers van de Olympische Spelen in Sochi. Verpleeg- en verzorgingshuizen dwingen nabestaanden vaak te snel een kamer leeg te halen na een overlijden. In de algemene voorwaarden staat daar zeven dagen voor, maar die regel wordt volgens onderzoek van de Consumentenbond lang niet altijd nageleefd. Zo moest de nabestaanden de kamer al opleveren voordat de overledene was gekremeerd. Een ander vond de spullen van zijn dierbaren binnen een paar dagen in vuilniszakken terug in de berging. Het weer bewolkt en in het noordwesten eerst nog een bui, later ook in de rest van het noorden kans op regen. Vanmiddag af en toe zon, het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Juni. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANW. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Motion bij Esprit. Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van ZFM Jazz. Sunrise, sunrise. Looks like morning. Jones met Sunrise. Welkom lieve luisteraars bij, op de 4e augustus 2013. Uh, mijn naam is David Habig. Uh, ja, het weer. Het wordt vandaag een prachtige dag. Ze geven uh, um, ik zag het ergens net. De, de dag kreeg een 10. Het, uh, het blijft on, ja, plaatselijk bewolkt, maar hier in Zandvoort dus blijkbaar niet. En het wordt een graad of 24. Uh, een heerlijk temperatuur. Um, ja, vandaag gaan we natuurlijk uh, aandacht besteden aan uh, het overlijden van de inmiddels 88-jarige Rita Reis. Uh, ze is helaas uh, uit ons midden heen gegaan. Uh, ik zal een aantal nummers van haar uh, ten gehore brengen en een interview. Daarna gaan we verder met een wat luchtiger programma. En nu gaan we eerst verder met Miles Davis en John Coltrane met Zowat. Part 1... The music written by Miles Davis, he calls, So What? Ik, zoals ik al misschien al had aangegeven. Uh, ik heb dus ook een interview gevonden. Uh, dat is opgenomen bij Vrije Geluiden van de VPRO. En uh, ja, daarin hoort u uh, haar uh, omstreeks uh, 29 december 2010. Uh, en uh, daar geeft ze aan uh, hoe zij haar carrière verder ziet eigenlijk. Tussen... Inter -stuk, interessant uh, stuk om uh, te luisteren. Dank u wel. Gaat u zitten? Dank u wel. Gaan we u zeggen? Dat nou, nee, laat, laten vinden. we dat nou met niet doen. Laten we gewoon lekker jij je zeggen. Jij en je? Jij en je. Okay. Nou, het hoeft niet. Je mag best u zeggen. Nee, oh. maar dan gaat u ook yes, u tegen mij zijn. Oh, jij. Okay. Nee, We gaan het hebben over een nieuwe cd. Ja. Want dat is sowieso al opmerkelijk. Ja, en met de mooie titel Jong at Heart. Nou, als ik, ja, dat ben ik ook. Als ik nee. je zo zie staan, dan denk ik van nou. Dit kan niet. Dit kan, nee. <lacht> Eigenlijk kan dit bijna niet. Het is ongelooflijk. Nee, ik hè? heb er toch echt niks aan gedaan. <lacht> ik zal één keer uw leeftijd zeggen, of jouw leeftijd zeggen. Zie je, daar ga je al. 85. Ja, maar dat staat ook wel op. Dus mag ik het best zeggen. Dus mag ik het best zeggen. Tot 105 doorgaan? Nou, ik denk niet dat ik daar de kracht voor zou hebben. Dat is weer wat anders. Maar het is ongelooflijk, hè? Ja, het is, Buiten het is leuk. Souplesse ja. en alles. Ja, je moet gewoon jong, jong denken, hè? Als je jong denkt, dan blijf je ook jong. Is dat een recept? Nee, gewoon niet dat het een recept is. Het is je aard, denk ik. Maar u werkt ook aan? Ja. Of u doet er wat voor? Het ja? dus je aard en je, en je, je blij, blij voor het leven, blij voor je gezondheid, blij dat je in goede conditie blijft. Iedere dag blij zijn, opstaan ja, een mooie dag wel. van maken. Ja, eigenlijk wel. Ja. De stukken die hier staan, mm -hmm. zijn dat nieuwe stukken? Nou, het zijn geen nieuwe stukken, nou, ja, het voor is u, gewoon hier met een zongboek wat ik het, ga, het liefst doe. Maar uh, het zijn stukken die ik nooit gezongen ik heb, Eén of twee wel hoor, die erop staan, maar het meeste niet. Het meeste heb ik nooit gedaan. Mm -hmm. Waar ik nou zo benieuwd naar ben is, je zoekt een nieuw stuk uit. En ken je het dan al of ga je het echt instuderen? Ja, ik moet en, instuderen. Hoe gaat dat? Bij ja, het dan neem ik het meestal werk? even op en dan, eh, dan luister ik het honderd keer. En dan zit het erin. Maar je neemt het eerst op. Maar je krijgt een lied sheet, wat, meestal wat, ja, wat ja. krijg je in handen? De lead sheet krijg je in handen of haal je uit de American Songboek? Ja, die haal ik uit je American Songboek. Hm? Ik heb al handenboeken boeken en de jongens hebben natuurlijk ook heel veel muziek en. Uh, de, als ik dan iets uh, wil hebben, dan zoek ik het op. Ja, en luister je nou. dan naar andere zangeressen eerst? Of zangers? Of ga je echt ja, wel, zelf? Jawel, ook wel. Ja. Uh -huh. En als je dan de, de tekst... Nou, je hoeft ook maar even te bellen naar de uh, muziekbibliotheek. En dan heb ik het ook. <laughs> Dat is makkelijk. Ja. Nou, ik ben zo benieuwd hoe je dingen instudeert, want het, het, het lijkt altijd zo of het zo aankomt te waaien. Nee, je studeert het alleen met de jongens, maar met de pianisten natuurlijk. Stukken die je, die je nog nooit gedaan hebt, nooit eerder gedaan hebt. Die laat ik dan, meestal schrijft de Peters er wel even uit en dan eh, gaan we ze instuderen. De, de tekst is eigenlijk nu, wat ouder ben, is het moeilijker. Die, Moeilijker om te onthouden? Om te onthouden, ja. Niet alles. Sommige stukken liggen me goed en die zitten er dan met één boem in. Mm -hmm. Maar zoals dat ene stuk wat ik net zong, dat Young het hard, dat krijgt er gewoon niet in op de een of andere manier. Sommige gedeelten wel, maar niet alles. Dat is niet zorgelijk. Nee, ik <lacht> voel me er ook niet verdrietig bij. <lacht> Jij hebt ontzettend veel uh, nummers opgenomen uit die Merkensong. De meeste gaan bijna allemaal over de liefde. Ja, en heel en de, veel. de Nederlandse muziek toch ook. Het ja. zijn gewoon allemaal smartlappen, laten we eerlijk zijn. Eigenlijk wel. Maar heb je daar nou nog wat van geleerd? Hoe bedoel je? Van de liefde. Door deze nummers te zingen. Is dat ja. een verrijking geweest? Ik heb je een andere kijk gekregen? Nee, daar sta je niet echt bij stil, bij de teksten nee? die je zingt. Je maakt ze gewoon, je zingt ze en je moet zorgen dat ze bij het publiek overkomen. Maar ja, zelf wat leer je ervan. De liefde ontdek je toch zelf wel. Als je zo'n een, een song hebt als The Man I Love, ja. bijvoorbeeld. Dat je, ja, dat je niet dan, ja. moet zoeken, maar dat hij op een gegeven moment wel langs moet komen. Of dat die, dat ja, dat toch... beleef je op dat ja. moment ook wel. Zeker, dus mm -hmm. al die stukken die ik zing, dat beleef ik zelf op het moment. Dat ik het aan het zingen ben, beleef ik het ook. Maar of ik daar nou zoveel van geleerd heb? Nee, nou, dat geloof ik niet. Ik heb heel veel geluisterd, Ja. dat doe ik al heel erg lang, want zelfs is deze, sta... ja, het... deze nou, staat zo al zo in de kast vanaf toen die uitkwam. Dus dat is 74 geweest, ja. dus dat is al heel erg lang. Prachtige stem, prachtige timing en tekstbegrip, want dat is dat op is mij heel belangrijk. enorm opvalt. Nu heb ik één nummer uitgekozen, daar wil ik met jou naar gaan luisteren, maar ik wil er wat over zeggen. En het is het nummer, you go to my head. Mm -hmm. En ik heb het een aantal keren achter elkaar beluisterd. En dan zit daar heel duidelijk een, een, een, een boodschap. Het wordt, het wordt zo duidelijk ja, van wat je zingt. Ja, ja. Dus ik had bedacht, you go to my head. Toen had ik echt het gevoel, je brengt ons trapsgewijs naar boven. In het hoofd. Ja. And you linger like a haunting refrain. Dat mag voor mij eeuwig duren. And I find you spinning round in my brain. En ja. bij like het woord round hoorde ik, mooi dat je er zit, maar ook een beetje moeilijk voor me. <laughs> like the bubbles in a glass of champagne. Ja. En als je dat hoort vind ik eigenlijk dat het het mooiste glas champagne wat ooit geschonken is. Want nou, het woord champagne dat klinkt zo ontzettend mooi uit jouw mond. oh ja? Is, ja, dat vind oh, ik, ik Laat, Laten we. luisteren. luisteren. <laughs> nog maar eens even. En zet zo? hem een beetje hard als het kan. Ik heb het nooit euh, nooit zo beluisterd. Trouwens is het me nooit opgevallen. You go to my head and you linger like a honey refrain. En I find you spinning round in my brain. Ja, toen was ik nog zo jong, hè. ...like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head... ...like a sip of sparkling bourg and brew. And I find the very mention of you... Mooi licht is eigenlijk... ...like a kisser. Het tekstbegrip, als je daarna luistert, het is ja, zo dat, ontzettend. Dat is ook bedoeld bedoeling zo van zingen, weet je. Ja, maar je moet het wel kunnen. Ja, en dat is het probleem met de meeste zangers en zangeressen. Ze, ze, ze zingen maar, maar ze beleven de teksten niet. En dan krijg je dat ook niet. Mm -hmm. je, moet, je, moet, je moet je tekst beleven als je zingt. Mm -hmm. Als maar je zo dat niet doet. Zo'n woord als champagne. Ja. Denk je daar nou over na of komt dat nee, zoals dat het is, Nee, je hebt het, het hele tekst bestudeerd, dus je weet. Hoe je dat moet, moet interpreteren, hoe je dat moet vertellen. Okay. Ik, ik, ik, ik kan het zo moeilijk uitleggen. Dat het is ook moeilijk uit te leggen. Het is alsof het zandmannetje ooit bij u langs is gekomen. En ah, misschien een mooie was hij stem... op <laughs> dat moment. een mooie stemming gezet heeft en een timing aangegeven. Ja, en dat, nee, die timing no die heb je, daar word je gewoon mee geboren. geboren. Ja. Nou wil ik nog één keer naar hetzelfde fragment luisteren en dan heel erg even op de begeleiding letten. Ja, Pim was er. Under. Mm -hmm. mm -hmm. Dat studeer je niet in. Nee, maar, maar gewoon... ik hoor je een hele goede begeleider. Ja, begeleider spelen, is zo ontzettend ja. moeilijk. Ja. Dat is het, en dat is het ook natuurlijk. Begeleider is, is. Als de zangeres, die moet gewoon steun hebben aan de begeleider. Als de begeleider te druk is, is de zangeres uit haar. uit haar hele balans. Mm -hmm. En dan gaat er een heleboel verloren. Ja. Maar begeleiden is gewoon een vak apart. En als je, als, je, ja, als je het niet wil begeleiden of niet kan begeleiden, moet je het niet doen. Nee. Hè? Dan moet je mm -hmm. gewoon solist blijven. Ja. En jullie waren... Pim was gewoon een, ja. een volgzame man. Die een, een, een, een man hield intens veel van mij. En die er zich helemaal weg voor mij. Wat niet de bedoeling was, want ik heb het hem vaak gezegd: dat moet je niet doen. Jij bent er ook nog. Je moet ook eens, uh, mm -hmm. speelde een lekker kors, maar zodra hij achter mij. Speelden, dan hoorde je hem praktisch niet. Vaak moesten we zeggen: hey ho, schiet eens op. Weet je. Mag ik je één fragment laten zien op beeld? Ja, hij kijkt heel boos in, op het hoekje. blijf nee, laten staan <laughs> He? Want echt zo'n mooi beeld, hoe hij om het hoekje komt kijken en een ja. soort contact. Ja. Ja. ja, het was gewoon een samenspel. Ja. Maar we konden ook samen hele mooie dingen doen hoor. Mm -hmm. Helemaal zonder enige begeleiding. Oh, dus gewoon beneden had hij zijn hele... Uh, uh, uh, ja, een grote kamer waar zijn vleugel en zijn platen en zijn boeken en de hele mikmark. Dat was zijn afdeling. En af en toe dan, als we vrij waren, smiddags gingen we naar beneden. En dan gingen we heerlijk aan die vleugel mooie dingen doen en leuke dingen uitproberen. En ja, dan kwamen we vaak tot zulke beeldige dingen. Hm. Maar op de bühne komt het er niet van, omdat je natuurlijk altijd een begeleiding bij je hebt. Ja. Dus voor het publiek ook beter, beter natuurlijk. Ja. Maar toch heel, heel knap dat je ook na het overlijden van... Het okay, nog Zo uh, met muziek bent bezig. Ja, maar muziek tot is mijn leven. Ik kan niet, ja, ik kan nee, niet zonder muziek. muziek ja. ik, ik, het is een medicijn. Ja. Dat is echt waar, hoor. Het ja. houdt me ook in deze, in deze conditie. Ja. Als ik een maand niks doe, word ik knetter, hè? Dan zit ik, zit ik. Oh mijn god, wanneer komt er weer eens even wat? <laughs> ja. ja. Ja, absoluut. The Still Going Strong. En een nieuwe ja. CD. Die we moeten pluggen, want er moet wel van verkocht Ben je er nog trots op? Hier CD gemaakt? Ja, is leuk. Want hoeveel heb je er gemaakt, denk ik? Kijk, het staat in het boek. Er staat die hele disco, Happle de Pub in. Hier. Dat is trouwens een hele mooie fijne biografie. Achter in het boek: van Bert Vuijsje en van jou samen, Lady Jazz. Een prachtige foto voorop. Heel veel platen gemaakt. Jong at Heart. Kopen, want het is een erg mooie CD. Ik ga je nu vragen om nog twee nummers hiervan te zingen. En ik dank je dat je hier was. Het was een eer dat je hier was. en ja, Fijn met je gesproken. Het was heerlijk. En ga naar je fantastische okay. band. Dank je. We doen nog één mooi stukje doen, natuurlijk uh, heel wat samengespeeld met een andere grote jazzartiest uit Nederland uh, namelijk Toets Tielemans uh, vandaar uh, het nummer Toets Tielemans uh, Blues. Eigenlijk kan je pas zien hoe bekend iemand is... Uh, of hoeveel uh, ja, eerder valt te halen. Um, zodra je uh, gepersifleerd wordt natuurlijk. Uh, daarom een stukje van uh, Tineke Schouten die uh, Rita Reis nadoet. Ik heb nog even, ik heb nog even. Zelf schat ik het nog wel. Ja of tien. En ik actie blijf als volwaardig zangeres Maar wie volgt mij dan al als queen of james Ik heb nog even Ik heb nog even Want ik ben toch nog een vlot So low. Swing it out! Just What now? Who is solo? Heb ik zelf a solo. Oh, <laughs> <that> <laughs> Embrace me one look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring up the gypsy in me. I love all power It's all right, it's all right the Rita Reis die het nog bij me had It's alright with me uh, Daarvoor hoorde u nog een nummer Van uh, Nat Kinkle Met Embraceable You En wij gaan dit uur uh, afsluiten Met uh, Carol Sloan Met As Time Goes By Tot zo Play it once Sam Play it for old times sake Play As time goes by You must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh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 Het concern van de miljardair Carlos Slim probeert al lange tijd om meer KPN-aandelen in handen te krijgen. In een persbericht schrijft het concern dat het een grotere operationele samenwerking en coördinatie nastreeft. In grauw is het lichaam gevonden van het meisje van 17 dat sinds gistermorgen...